op www.langstraatmedia.nl Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits Sonke. Sonke. Sonke. Sonke. Sonke. Sonke. Sonke. Sonke. Langstraat, Langstraat, Kim van den Hoek. Langstraat FM. Iets over vijf allemaal was een hele fijne zaterdagavond toegewenst hier vanuit de studio in Waalwijk. Tot 7 uur kun je luisteren naar de, naar de show met Wolf Funk, Disco en Soul natuurlijk. We trappen af met de maxi versie van Get It White van de Witte Franklin. Zeggen we maxi's? dan zeggen we natuurlijk... Langsgaard FM, um, funk night. All right gang, let's start number one. Let's go down till it's done. Let's get yes, this thing to work. There's no reason to wait. The time is now stopped. We all good really things the change. Hey, come right now till the dawn, we On we won't stop Not until we get it Yeah. A week of Richard Franklin. En get it right. We langsgaan de range 10 over 5 precies. En dit is Prince Charles en de City Beat Band. Vorige week in onze playlist terechtgekomen. Dit is Skin Tina. Skin om precies te zijn. En hier nou weer de weddings en. Steven in Hart. Hier wel we er een fun night. En dat klopt al, de rook slaat er weer uit hier uit de studio. Dat damp vliegt alle kanten op. Geheel midden wat over. En dit is een souvenir. Souvenir van de Stone City Band. 1983 schrijven we. Een productie van Rick James. Hier is Ladies Choice. En slide uit de playlist. Dadelijk in dit programma, het eerste uur hoor je nog Search and Get It Off. Central Ford, met uh, Earth Jam. Look verder than Whitehead. Moving on heeft dat Charlie Singleton When I Drive. Nieuws natuurlijk, de maxi-versie van UIC, Souvenir 1981, Aaron's Beat 16. And One Way Shake It Till It's Right. En dit is de maxi-versie van Read My Lips van Melba Moore is 4 1 we voor half zes precies language, they to the they what You can't De Maxi-versie van Get Up Of Your Assets. Daar heb je ook je passie hip-hop weer gehad. Voor dit uur, in ieder geval. En dit komt uit de playlist Centerfold: Is It an Earth Jam. In dress, real wild, different colored hairstyles. It's all about an It's Ooh. a real strange planet. They take for granted they may never. Lee Singleton is missed. Like I'm already weak And my weight's supply Everybody makes them For when I drive I Just move out the way for me, and sometimes it seems when I walk, the competition just talks and talks. It doesn't matter what this talk about. I'm gonna hawk until I turn it out. It's not Italian compromise It's my only chance to get away from the day we try. Everybody's late I drive I'm open, sick, Oh oh, oh. Tilburgse en Waalwijkse funk van, uh, ja, van nieuws. Nieuws met een z. O, I, C. Souvenir 1981. Ik beloofde de Maxi-single te gaan draaien. En dat heb ik ook gedaan. Niet helemaal, want dat duurt 9 minuten of nog wat. Dus, uh, maar toch uh, bijna 7 minuten. Dus, heerlijk toch? Nou ja, de Daisy's die waren hier uh, bij Arno Friends. Afgelopen dinsdag was dat. En die treden vanavond op in... Stadstheater de Boel. Ja, hoe kom je daarop op de Daisies? Henry van Helvoort van die band van Nieuws dus. Die is ook lid van de Daisies. Net als Alex Brust, die is geen lid van de Daisies, maar was wel lid van Nieuws. Once upon a time. Ja, precies. En Alex Brust die komt dan weer uit Waalwijk. Zo, dan ben je weer rond. We have to Everybody crazy, crazy, crazy It through the rhythm As a matter of fact It's good to me seconden, Rozebrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozebrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel, dan zeg je kozijnen, dure dakkapellen, ergens metselwerken, renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden, eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden?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 De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek... en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl Langstraat, Langstraat FM Nieuws De Spijter Juda met het radio nieuws. Het kabinet stelt 14 miljoen euro beschikbaar voor het bestrijden van racisme en andere discriminatie in het betaald voetbal. De KNVB gaat het geld besteden aan een driejarig aanvalsplan met 20 punten. Onder meer komen er dubbele straffen voor daders, vaker een meldplicht voor onverbeterlijke raddraaiers... ...en puntenaftrek voor voetbalclubs die te weinig doen tegen discriminatie. Ook zullen er meer camera's en slimme technologie gebruikt worden... ...zoals een app waarin stadionbezoekers racisme kunnen melden. Iran heeft aangeboden te bemiddelen tussen Turkije en Syrië... ...om de geschillen over de bijna 9 jaar oude burgeroorlog in Syrië te helpen oplossen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken kwam hiermee tijdens een ontmoeting met een speciaal gezant van de Verenigde Naties voor Syrië. Het conflict met Turkije is weer actueel geworden door nieuwe aanvallen van het Syrische leger in de provincie Idlib. De opstandelingen daar worden gesteund door het Turkse leger, Syrië door de Russen. Militairen van Frankrijk en Mali hebben in de Noord-Afrikaanse Sahel-regio afgelopen week 30 moslim-extremisten gedood. 20 kwamen om bij drone nog eens 10 bij twee commando-operaties. Het Franse leger meldt geen slachtoffers aan hun kant, nog bij het leger van Mali. De aanvallen waren in het grensgebied met Niger en Burkina Faso, waar verschillende terreurbewegingen zich schuilhouden en ook het Nederlandse leger zes jaar lang actief was. De KLM schrapt morgen 40 Europese vluchten wegens de naderende storm Kiara. Het gaat om 20 inkomende en 20 uitgaande vluchten op Schiphol. ProRail en de NS laten de treinen morgenochtend vooralsnog volgens de dienstregeling rijden. Wel rijden vanaf 2 uur enkele Intercity ritten tussen Den Helder en Zandam niet. Het KNMI heeft voor morgenmiddag code oranje afgegeven. Rijkswaterstaat adviseert niet met een caravan, aanhanger, vouwwagen of een lege vrachtwagen de weg op te gaan... vanwege de zware windstoten. Het weer, de Zuidwestenwind neemt vanavond verder toe, de regen trekt naar Duitsland weg. Morgen trekt over heel het land een Zuidwestenstorm met windstoten tot 120 km per uur, veel regen en middagtemperaturen van 12 tot 14 graden. En tot zover het radio-nieuws. Ik ben Marinka de Haan, een van de vrijwilligers van Mentorschap Nederland. Wij staan mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Veel mensen vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Als vaste, vertrouwde mentoren helpen wij hen daarbij. Misschien is mentor worden ook iets voor u. Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl. Jacques Klein Bouwmaterialen in Kaatsheuvel.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 If you baby Keep giving up I've been loving You're in my system. gaan even terug naar de daisies. Die eh, treden vanavond op in Stadstheater de Boemel. In de spoorzone. Aan de spoorzone in Tilburg. Je weet wel, de daisies van Henry van Helvoort. Van de nieuws die we net draaiden. 8 over 6. It's made for fun. Tyron Brunson was al bij lang straat van uur 2 is dit tot 7 uur vanavond en na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters plaatsen mm -hmm. Terug naar de playlist de Mary Jane girl, She is girlfriend. Een souvenir van de project won't you serve him? Prachtig nummer, gospel zeg maar. En uit de richting van de gospel daar komt deze dame ook vandaan, maar dat is lang geleden. Natalie Cole, Ik weet wel de dochter van Net King Cole, beide zijn helaas overleden. Dit is Jumpstart. Feels like my batteries in need of a jump, Our love is running down and to a slump. To get the fire burning I get my engine moving Set these wheels a-turning Our love could use some rejuvenation You bring the wine I'll bring a sweet conversation Nee, letterlijk call and jump start. <laughs> Ik lees de teksten over allemaal door elkaar, maar over Honey voor de Bees gesproken, dat is deze natuurlijk. Dit is de maxi van Patty Austin uit 1985. Origineels van Allison Moyer, zoals je misschien wel weet.. Bruce Grant, Enough is Enough uit de playlist Langstraat FM Funknight. Langstraat FM Funknight, zo spreek je dat uit van de hoek. 1 over half zeven. dadelijk hoor je nog Hogie Star, Get Live 85. Change, Take You to Heaven. Funky Beat You, Come On, Get Down, dat is die nieuwe, die uh, vorige week aan jullie voorgesteld. Souvenir van Dynasty, Stroken komt in 1982. Ramsey Lewis en Nancy Wilson en Breaker Beat, daar besluiten we deze uitzending mee. Langs de weg Fun souvenir. Dit is um to me. 84. Basic, funky, de funky. Dit is 'em um, to time I go to the supermarket where my friends go Discount box in the window all signs. Get inside, they got long, long lines yeah, they got long lines <laughs> okay. I'm might start very low, but this item is still I just could not believe my eyes When the cashier rang my bill It was live It was live, it was live The well, politicians are talking about arms control What? You can talk about the front the road Are you waiting, part of people? Well, sing that song now Who that? Who that? Who that trying to get live? Say what? Who that? Who that? The lady said they want to dance. Right. That pretty little mama you've been watching all night, man. Now here's your big chance. I'm getting live at 85. I'm yeah. huh. gonna kick up my heels all through the years. I'm getting live at 85. Kick, kick, just turn it up, just turn it up. Yeah. good I got soul, I got credits. Life. Get line, get line, People line, crazy every day Say they line, in say they gotta get away in where you gonna run, line, in line, in line, in line, in line, in line, in line, get line, in line, in line, in line, in line, in line, in line, in line, in line, in line, in line, in line, in line, in line, in line, in line, in line, in line, in line, in line, in line, in Hoagie Star, get live 85. Zeg maar de openingsplaat van 1985 past hier dus helemaal. De heerlijke rap lip hop En dit is ook lekker. Italiaans en Amerikaans, door elkaar gemixt. Dit is Change and Take You To Heaven. Bij Langstraat Funk Night. De Funky van de Langstraat. De Funky van Langstraat van. En de Funky van de Zaterdagavond natuurlijk. Overal zeven, precies. Just take my hand, I'll show you heaven. In love forever. Come home with me, the door is open. We'll be together. Treasures that you never knew existed. They're just a touch away. The pleasure of sharing each other, we'll never let go. Just take my hand, I'll show you heaven. I'll show you heaven. In love forever. In love. Uh, souvenir van de Dynasty, komt uit 1982, daarvoor hoorde je Funky Bijou, come on and get down. Bij 5 voor 7, dadelijk na het nieuws van 7 uur, daar hoor je Peter Sterrenburg hier in, uh, ja, met uh, Petersplaten. Pla Nog een keertje, Peter Sterrenburg in platen verraden. Zo, tijd voor een nieuw gebit van de hoek. Ik wens jullie allemaal een heel fijn uh, weekend en uh, tot volgende week wat mij betreft.